Verder wordt de gemeente verzocht met de eerbied te luisteren... naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar... en ons alleen ter zaligheid leidend woord... wat u opgetekend kunt vinden in de brief van Paulus aan de Hebreeën, het zevende hoofdstuk van vers 11 tot 28. Maar lezen we vooraf de heilige wetters, heren... die u opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden...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 Indien dan u de volkomenheid door het Levitische priesterschap ware... want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen... wat nood was het nog dat een ander priester... naar de ordening van Melchizedek zou opstaan... die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijn, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet... Want hij op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar beheven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar... Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleesselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onverhankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorhaande gebod geschiedt om des zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt... maar de aanleiding van een betere hoop... door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden... maar deze met eedswering, door het dien die tot hem gezegd heeft... de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen... Hij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. want een zoveel beter verbond is, Jezus, borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onverhankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degenen die door hem tot God gaan al zou hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamd ons heilig, onozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alleen al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf een opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der reedswering, die na de wet is gevolgd, stelt een zoon die in de eeuwigheid. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. aanbidderswaardig, heilig. Een vlekkeloze majesteit hemel, die zeer hoog woont en troont, hoe in de heilige troon geesten eerbiedigd aan gezichten bedekken. Uitroepende heilig, heilig, heilig is de heer der heerschappij. En David, wanneer hij met de indrukken van uw majesteit vervuld werd, ...heeft ervan gezongen... ...hoe groot, hoe vreselijk zijt galon... ...in uw verheven heiligdom... ...God is raus geprezen. En nu zijn we vanmorgen samengekomen... ...om tot die grote en heilige God te naderen. U zal voor u kunnen bestaan. We zien het al in het rijk der natuur... ...hoe groot gij zijt in al uw werken... Het is maar een wenkje en u doet de hitte over de aarde komen waar de mens verzwakt. Het is maar een wenkje en het is weer koud. Het is maar een wenkje en u doet de wind weer voortkomen uit zijn schatkamer O, wat zijt gij een grote schepper en een machtige volmaakte schepper, verzorger en onderhouder. En u geeft u ons het voorrecht dat we vanmorgen nog samen mogen komen... En dat we nog niet ziek op bed liggen, dat we nog niet in het eeuwig verderf liggen. Dat kostelijke heden der genade, de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. Dat is ook een stof om u te bewonderen en groot te maken. Dat gij zo groot zijt in uw langmoedigheid en in uw verdraagzaamheid en in uw taai geduld. Anders zouden we hier niet staan en zitten. Zo u naar recht zou handelen, o Heer, en slaan onze ongerechtigheden. Wie zou kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Dat is ook een stof om u te bewonderen. Dat gij die grote God zijt. En dat wij zo'n lage, diepgezonken mensen zijn die tegen u zondigen, die u beledigen, die u smaadheid aandoen. En dat u toch verzoening wilt geven in de zoon uw eeuwige liefde, indien het ons maar gegeven mag worden om in Jezus Christus te geloven, om in en door Christus Jezus tot u te mogen komen... in wie alleen de weg van verzoening geopend is. We hebben het uit uw dierbare woord gehoord... al zo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden... de grote hoge priester in de hemel. Dat is nu hetgeen wat we nodig hebben... want er zijn zoveel tijden dat we niet kunnen bidden... en dat er wel de begeerte soms in het hart kan leggen... maar dat we geen woorden hebben... en dat we ook geen hart hebben... Dat ons hart zo hard als de stenen is. Maar er zijn ook zoveel andere tijden dat we niet willen bidden. Wel onze taart gebeden en gewoonte gebeden. Maar dat we niet willen bidden in onze vrije tijd. En dat we niet ons af willen zonderen om u de Heer te zoeken. O, oh, wat komt er toch openbaar. Dat we afwijkers van u, de levende van God zijn. En dat we afscheid van u genomen hebben. Met de bedoeling om nooit meer terug te keren. Ach, dat het in onze harten een werkelijkheid mogen worden. En dat we het recht zouden beseffen. En dat we de nood zouden gevoelen. En dat we het zouden uitroepen. Ik ben God kwijt door mijn eigen schuld. Ik heb gezondigd. Wat moet ik toch beginnen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Is er voor mij nog behoud, voor een ander wel, maar voor mij niet. Och, dat u die geest van overtuiging nog eens wilde schenken en van beschaamdheid en vernedering. En die trekkende liefde tot u. Anders zouden we door angst van u vandaan vluchten. Maar dat we tot u getrokken werden. En die lieflijke nodiging van het zalige evangelie. Dat er nog bij U verzoening en vergeving is in de zoon uw eeuwige liefde. En dat die werkzaamheden daar ziel daaruit geboren zouden worden om met u verzoend te mogen worden tot u bekeerd, getrokken door de kracht van de Heilige Geest en dat al zo Jezus Christus voor onze ogen ontsloten mogen worden in het dierbare evangelie, hebt gij u zelf geopenbaard, dat onze ogen ervoor geopend werden, opdat we hem mochten aanschouwen de schoonsten aller mensen, kinderen die gezegende borg, middelaar en zaligmaker, die grote hoge priester over het huis des vaders, opdat we met ons schuld dat u zouden komen, even als de mensen het, onder het oude testament deden, dat ze met hun offerdier naar de priester gingen en dat ze hun schuldige handen legden op het hoofd van het offerdier en daarmee de schuld overdroegen op het offerdier wat geslacht werd en dat er al zo een persoons en een schuldverwisseling plaatsvond omdat de zon daar zou blijven leven en dat het dier geslacht zou worden. O grote hoge priester in de hemel, gij zijt geslacht geworden, dat dierbare lam gods op de kruisheuvel van Golgotha, in die diepe vernedering, en die smadelijke behandeling die vervloekte kruisdood en dat op dat wij nimmer van God verlaten zouden worden heeft het formulier getuigd oh wat zou toch een voorrecht zijn als we daar de vrucht van zouden mogen genieten wij hebben onszelf in de verlating van u gebracht, wij zijn schuldig de een zowel als de ander en als we genade gevonden en hebben in uw ogen dan zijn we nog veel schuldiger en zijn onze zonden nog veel groter als die van de wereld maar uw genade en uw barmhartigheid is dan ook veel groter en is veel ruimer en is veel overvloediger opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heer. die genade mocht u willen schenken in ons midden in deze dag en voortaan opdat u zouden mogen leren kennen en zouden volgen en dat u door de geest van heiligmaking en een zuivere evangelische heiligheid mochten leven voor uw aangezicht. Zo mocht het u dan behagen ons samen te gedenken, Niet alleen in onze geestelijke nood, maar ook in onze tijdelijke nood. het verdriet van weduwen wil u troosten. Wezen weduunaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Oh, er is wat verdriet en smart en pijn en moeite in dit leven. Maar Geef dat we mee tot u zouden vluchten en dat we de roede leerden kussen en dat we het onder het oordeel en onder de mochten bukken en buigen. De grootste voorrecht is als we het met u eens mogen worden, anders dan strijden we tegen u en dan brengen we onszelf nog in steeds groter ellende. Maar u mocht vereniging onder uw goddelijke wil willen geven. Gedankende al degenen die voor moeten gaan. Willen krachtige naar ziel en lichaam beide, oh wat de geest gods maar uitgegoten mag worden onder voorgangers en leden, wat zou toch een voorrecht zijn, we zijn toch zo schuldig, de kerken zijn toch zo geesteloos geworden en het zou een voorrecht zijn als we het bij onszelf zouden zoeken, want werkelijk we zijn allen persoonlijk schuldig, ieder heeft zijn eigen inbreng in het kerkelijke leven en uh, dat toont duidelijk genoeg aan wat is onze inbreng het is geesteloosheid. Of het zou kunnen dat er nog zijn die een verborgen worstelen om het behoud van uw kerk en om de uitbreiding van uw koninkrijk en waarvoor verloren zondaren op het hart gebonden zijn of het u behagen mocht wonderen van genade te werken en dat Sion nog eens vruchtbaar werd en dat er nog eens mensen bekeerd werden en dat er kinderen in het hart gegrepen zouden worden en dat de jonge mensen een goddelijk halt werden toegeroepen zo mocht het u behagen dan de geest willen geven onder jood en Heiden, nu van u gescheiden O, oh, dat uw kerk nog eens vruchtbaar gemaakt. O, oh, dat gij uw Sion nog eens wilde bezoeken. Dierbare zaligmaker in de hemel. Zijt gij niet de grote koning? En als we nu zien naar uw kerk... en welke droevige toestand dat ze is... dan zouden de vijanden van de kerk als heren kunnen zeggen... Heeft die kerk een koning in de hemel? We zien het niet, we horen het niet... en we bemerken het niet... O, oh, wanneer de kerk dan maar gelovig mag zien op de grote Zoon van God. Dan zouden we kunnen antwoorden, onze God is toch in de hemel. En hij doet al wat hem behaakt. Denk ons dan al zo ten goede in de verzoening van onze schuld en zonden. Om het dierbare bloed als verbonds. Amen. We zingen van Psalm 102 het negende en het elfde vers. Het vervallen Sion opbouwen zal onze God vol van trouwen. Hij die ons geholpen heeft en de zijn klaarheid ons geeft. Hij zal dat bidden en klagen daargenen die schier versagen. Verhoren en verstaan goedig naar zijn goedheid overvloedig. En wat er verder volgt. Geliefden, indien onze dierbare zaligmaker, Jezus Christus, als Vaders Zoon, tot in elk van de twaalf die heden in dit bedehuis aanwezig zijn, dit droevige woord zou spreken, één van u zal mij verraden. Moest dat niet in ieder van ons tot een heilig onderzoek brengen, en aan hem doen vragen... Ben ik het, Heer, Ben ik het, Heer. Moest het ons niet met grote droefheid vervullen... Zolang die onstellende vraag voor ons onbeslist bleef? We hoorden in ieder er een te onderzoek in te stellen... Om te weten of gij opgeschreven mag zijn onder de levenden in Jeruzalem... En of gij uit de dood is overgegaan in het leven... Hoeveel te meer dan. Omdat ik helaas vrees. Dat naar mijn gedachten veel waarschijnlijker is. Dat indien onze een Christus. Elke twaalf. Binnen dit huis zou aanspreken. Hij zou zeggen. Elf van u. Zullen mij verraden. Dat is te zeggen. Elf van u. Er zullen in geen ongeloof verharding voortgaan om mij te verwerpen. O dat het getal van hen die de dierbare zoon van God zullen verraden. En in ongeloof verwerpen nog maar elf van de twaalf was. Want ik vrees dat het er nog meerdere zullen zijn. Indien hij die niet ziet gelijk een mens ziet... en die niet recht naar het gezicht van zijn ogen... en naar het gehoor van zijn oren niet bestraft... Indien hij die een Eliab schoon van gestalt en hoog van statuur kan verwerpen... maar een jonge man als David kan verkiezen... Indien hij uitspraak moest doen over ieder van ons... en indien dat vonnis op ons voorhoofd geschreven stond... Ik vrees dat op veler voorhoofden zou staan Mene, mene, tekel ufarsin Gij zijt gewogen en te licht bevonden Ik vrees dat er zelfs zonder hen die een beleidenis der godzaligheid gedaan hebben En de gedaante ervan vertonen, doch de kracht ervan missen ...die witgepleisterde graven gelijk zijn... ...die van buiten wel schoon schijnen... ...maar van binnen vol doodsbeenderen en onreinheid. Welker vertrouwen de Heer eens zal wegvagen als een spinnenweb. De zuivere en onbevlekte godsdienst... ...is nog wel iets anders dan hetgeen wat wij ervoor houden. We kunnen niet naar de hemel gaan in een zacht bed van rozen maar moeten ernstig strijden om in te gaan door de enge poort. Indien u een omschrijving wilt hebben van hen die buitengesloten worden van de tegenwoordigheid des heren, hoort hoe de psalmist, psalm 14 ze beschrijft. Zij roepen de heren niet aan. Maar als wij zeggen dat dit een kenteken is van hen die eeuwig buiten de tegenwoordigheid gods gesloten worden... ...omdat ze niet tot God bidden, zullen velen onder u denken... ...dat is met mij niet het geval, dan behoor ik niet onder dat getal. Want u zegt, wie zou zo dwaas zijn tot God niet te willen bidden... ...en hem de verschuldigde eer te bewijzen die de schepper van hemel en aarde is... Doch ik wil u vier dingen voorstellen, indien u niet in staat bent daar een bevestigend antwoord op te geven, zijn het waarlijk bewijzen dat u niet weet wat het is in waarheid tot God te bidden. Ten eerste, hebt u geleerd wat het is tot het gebed te gaan uit een innerlijke beginsel en behoefte uit liefde? en de genade van Christus u daartoe aandringen. Zijn er niet velen onder u die niet weten wat het betekent... door de kostelijke band van liefde getrokken en gedrongen te worden... met die zalige aandrang in uw hart... om gemeenzaam met God te mogen spreken? Ten tweede, weet u wat het is... in het gebed meer gelijkvormig te worden... Er zijn velen ook onder de beleiders voor wie dit een verborgenheid is. om door vasten en bidden een afgod of een beheerlijkheid te doden en te kruisigen. Heeft u gebeden die gevolgen dat gij ook heilig wordt? De beelden zijn soms gelijkvormig. Het grootste gedeelte van onze doding daar zonde bestaat meer in een berusting dat wij toch zo zijn. Dan in een bedwinging. Het is meer dat onze afgoden ons verlaten of dat onze afgoden sterven dan dat wij ze levendig uitwerpen. Het is meer dat, wij onze, dat onze afgoden sterven dan dat wij hen afsterven. Daarom gebeurt het dikwijls dat wij, nadat we onze afgoden uitgehongerd hebben... ...onszelf gaan zitten te beklagen over het verlies van beheerlijkheid... ...daar ogen van beheerlijkheid als levens. Ten derde, kent u ook het verschil tussen de afwezigheid... ...en de tegenwoordigheid van Christus in het gebed? Zijn er in uw leven plaatsen geweest dat ge kon zeggen dat ze een betel of een pnieel waren, en dat u God mocht zien van aangezicht tot aangezicht. Zijn er plaatsen waar gij van kunt zeggen, tevoren bedekte de Heer zich met een wolk, dat ik niet wist waar ik hem vinden zou, maar daar heeft hij zichzelf geopenbaard. Ten vierde, ik wil tenslotte deze vraag nog stellen, welke naar mijn gedachten niet alleen goddelozen, maar ook sommigen die een vertoon van godsdienst hebben, zal overtuigen. Weet u wat het is over de afwezigheid van Christus zo bitter te klagen en dat het voor u een ondragelijk en smartelijk gemis werd? O, oh, ik denk dat Christus nog lang in de hemel kan wachten op de meesten van ons... ...voordat ze hem nog eens zulke bezoek zullen brengen. Ik vrees dat hij eerder komt om ons te bezoeken voordat wij het hem doen. Nu dan onderzoekt u zelf hierbij. En wanneer u niet kunt zeggen wat deze dingen zijn... ...dan bent u nog vreemdeling van de geestelijke oefening van het gebed... En dat al uw gebeden die u gedaan hebt, nog een rook in zijn neus, zijn hem niet wel behagelijk. O, geloof mij hierin, dat wanneer u plechtig voor God moet verschijnen, het in uw oren zal dreunen, gij hebt zoveel gebeden, maar hebt gij ook mij gezocht? Hebt gij mij in waarheid nodig gehad? Och dat wij toch allen niet bijna, maar geheel bewogen werden om christenen te worden. Ziende dat Christus die kostelijke waardigheid ons nog aanbiedt. Ons niet alleen eens de schoonzoon van de koning te maken. Niet gering in onze ogen behoorde te zijn. Maar dat Christus ons wil maken tot koningen en goden. En Kunnen we zo'n dier aanbod weigeren? Mocht hij niet de hemelen en de aarde en de heren, broederen die boven... Mocht hij die niet oproepen om zo'n wonder te aanschouwen als dit is? En aan de andere kant is dat niet uitzonderlijk... Als iemand van ons zulke dierbaar wordt versmaakt. En alsof dit niet genoeg is... De apostel zei in het voorgelezen hoofdstuk dat Christus, grote hoge Dit zijn de woorden van onze tekst. Die u vinden kunt in Hebreeën 7 en daarvan het 25ste vers. alsof hij altijd leeft om voor hem te bidden. Onze gezegende Heere Jezus, onze eeuwige hoge priester... heeft zeer schone eigenschappen van oneindige wijsheid gegraveerd op al zijn handelingen en werkingen met zondaren. We kunnen hierin zien dat de heilige handeling van Christus voorbede aan de rechterhand Gods datgene is waarin een zondaar een grote mate van neerbuigende goedheid en van onbegrensde ontferming mag gewaar worden. Is het geen onbegrijpelijk wonder van de oneindige majesteit Gods dat hij als ware hij een smekeling om hem te zien staan voor de troon van God? Ik ben ervan overtuigd dat Adam en Abraham en de twaalf patriarchen en de twaalf apostelen hoge beseffen en een verheven begrip hebben van onze Heer en Zaligmaker. Zingende tienduizendmaal maal tienduizenden heilige engelen. Zingende zielen van de volmaakt rechtvaardigen. Niet die eeuwige vrolijke lofzangen. Van eer en hulde aan hem die op de troon zit aan het land. Mozes klaagde dat hij zwaar van tong was. Maar hij heeft nu een tong als de pen van een vaardig schrijver. Jeremia klaagde eens dat hij niet kon preken. Hij heeft nu een tong der geleerden gekregen om hun aan God te loven. Nu, voordat ik iets wil zeggen over de woorden van onze tekst... wil ik u nog twee dingen in overweging geven. Om uw ziel tot God te wekken van een gekruisigde Christus te horen spreken. Dit is de eerste overweging dat deze eeuwige vandaag de Heer Jezus in al zijn werken en handelingen... dit voornaamste doel heeft om het goede voor ons al te zoeken. Wilt u zien op zijn geboorte en op zijn menswording van ons vlees? Was het niet tot ons net? Wilt u zien op zijn sterven en op het uitstrekken van zijn dierbare handen en voeten op het kruis was niet om ons te verlossen. Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Wilt u zien op Christus opstanding uit de dood? Was het niet tot ons gewin? Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wilt u zien op zijn verlaten van de wereld en zijn opvaren naar de hemel tot zijn vader? Is het niet een goede voor ons... Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik Hem tot u zenden. Is niet Christus tegenwoordigheid in de hemel tot ons nut? Dit verklaart onze tekst: al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Er is een tweede overweging die wij wilden voorstellen. Het is deze. U behoort ook te overdenken het oneindig vermaak dat Christus vindt in de zaligheid der gelovigen. Gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heer en een koninklijke hoed in de hand u gods. Christus zelf houdt die kroon en het sieraad in zijn hand. De oorzaak is dat hij vermaak in hen neemt. De gelovigen, hoe danig ze ook zijn. Ze zijn een verlustiging van zijn ogen. Door zijn uitsprekelijke liefde tot hen. De Heere noemt hen Hefzibah. Dat betekent, mijn lust is aan haar. Isaiah 62. Bewonder het en sta verbaasd. Benst de goedwilligheid van de eeuwige vandaag dagen jegens u. Voor een al, zo is mijn vriendin onder de dochtern. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefst onder de zoon. Maar om te komen te zelf. Wij wensten tot u te spreken en worden in onze tekst gewezen op het tweede gedeelte van het hoge priesterlijk ambt van Christus. Bij een voorraag over het eerste deel van zijn hoge priesterlijk ambt, het welk het opofferen van zichzelf was tot een offer aan de onster. Het tweede deel van zijn hoge is die voortdurende voorbidding voor ze aan de rechterhand van de majesteit gods in de hemel. Nu, de eerste zaak waarover wij ten opzichte van Christus spreken, is de eigenschappen en de hoedanigheid van die voorspraak. De eerste eigenschap is dat Christus moeder uit zondaren bidt. Ook nu weet ik, dat is wat gij, God het u geven zal. Ik zei, het totaal onmogelijk is dat Christus geen gunstig onhezen vader nu dat de voorbeden van Christus altijd een gunstig uitslag zal hebben... ...mogen wij vaststellen uit die band van vereniging... ...die er is tussen de Vader en tussen de Zoon. Want indien iemand gezondigd heeft... ...wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. De uitslag van zijn voorbeden ligt daarin opsloten... ...dat belofte aan hem gedaan is van de Vader... ...eis van mij en de heidenen geven tot uw erfdeel. Een andere reden dat we verzekerd mogen zijn... ...dat Christus een goede uitslag zal krijgen op zijn voorbeden is... ...dat wonderlijke vermaak dat de Vader vindt... ...in de voorspraak van zijn Zoon... ...omdat het gedaan wordt ons te vandaan tot hun eeuwig welzijn. En dit mag ons ook wel dienen tot een zeker bewijs van de gunstige uitslag... Want al is gezegd, in die dag zult gij in mijn naam bidden. En zeg gij dat ik de vader voor u bidden zal, want de vader zelf heeft u lief. Heer Jezus toont hier, zozeer sprekende over een voorbeding, de vrucht van zijn voorbeding. Dat hij altijd verhoord wordt, omdat de vader hem lief heeft. Hier wordt getoond de grote verlusting die de Vader heeft. Ik wil er ook nog op wijzen dat er een oneindige kracht rust in onze hemelse advocaat en voorspraak. Alle dingen zijn gegeven van mijn Vader, zegt hij, heeft mij lief. Nu ziende dat alle macht van de Vader aan Christus is gegeven, zo mag dat voor ons duidelijk bewijs zijn dat we een goede uitslag van zijn voorspraak mogen verwachten. Maar er is een tweede eigenschap van Christus voorbeden voor ons. En het is deze. Hij bidt met veel broederlijke liefde en medegevoel voor ons. In al onze ellenden spreekt hij dikwijls tot zijn volk... dat hij in al hun benauwdheden mede benauwd is... We hebben geen die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar in alle dingen rijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Christus trekt de ellende van zijn volk meer aan dan dat ze het zelf doen. Want daar staat die ulieden aanraakt zijn oog belang. O, oh, wat een edele liefde is het dat het doen heeft... Met al onze zwakheden. Een derde eigenschap in de voorspraak van Christus is dat ze onveranderlijk is. Zij zich ophouden aan de rechterhand van de Vader. O Christus, wilt u weten wat de grote doel is? van Christus in de hemel de voorspraak te zijn zou deze overwegingen dan niet liefelijk aan hem moeten verbinden. Dat wanneer wij slapen in de stille nacht, hij aan de rechterhand als vader staat om voor u te bidden. De ja, haak waarover wij willen spreken ten opzichte van de voorbidding van Christus is, dat er bewijzen zijn dat bid. En zelfs komt openbaar in de volgende gevallen. Wanneer een gelovige van Christus voor hem. Simon, Simon, zie de zaad, heeft jullie dan zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u dat u het niet ophouden. In verband mee wil ik alleen dit tot u zeggen. Trouw toch meer op Christus voorbeding dan op eigen gebeden. Werd u nooit overtuigd dat alle kracht die ooit tot u kwam, om ook maar één begeerlijkheid te doden, aan u gegeven werd door Christus' voorspraak? Ik moet erkennen dat hij vele werken voor ons doet waarvoor wij hem niet eens erkennen. Christus bidt voor de gelovigen bij den Vader wanneer zij onder een geest van moedeloosheid verkeren. Ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Is het niet Christus' grote doel om zijn eigen volk te verkwikken in een vreemd land? Nog een bewijs dat Christus voorbeden doet voor ons best wil is... Hij staat aan de troon van genade... pleitende dat de gebeden en smekingen die gelovigen tot God opzenden... aangenomen mogen worden... Is dat niet een uitnemend oogmerk in zijn voorbeden? We lezen in openbaring 8 vers 3... dat Johannes een engel zag staande aan het altaar... waardoor wij Jezus Christus moeten verstaan. En hem werd veel reukwerk gegeven... hetwelk zijne verdiensten zijn... waardoor de gebeden van zijn volk worden aangenomen. En de reuk des reukwerks met de gebeden... Van de heiligen ging op van de hand des engels voor God. Nu ik wil deze drie werken die Christus doet in betrekking tot de gebeden van de heiligen noemen. Namelijk Christus neemt alle overtolligheid en alle overbodigheid die wij zoveel in onze gebeden hebben weg. Christus had al de gebeden van gelovigen... In een nieuwe vorm. Hij neemt al die uitdrukkingen die onze gebeden zo smakeloos voor God maken weg. Is dat geen uitnemend werk? Christus neemt daarna onze gebeden en smekingen en presenteert ze zo bij den Vader. En zo staat hij gedurig pleitende, opdat wij een antwoord op onze gebeden en verhoring mogen ontvangen. Dus wilt u de reden weten waarom christenen zo weinig antwoord en verhoring op hun gebed krijgen? Het is omdat ze geen gelovig gebruik maken van de voorspraak van Christus. Want als ze het wel deden, zouden ze antwoord krijgen. Want hij heeft het beloofd. Er is nog een vierde zaak waaruit de voorspraak van Christus ook bewezen wordt. Dat is deze... Wanneer zondaren overvallen en verstrikt worden door zonden, dan pleit hij om vergiffenis voor hem. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Hij ziet alle strikken die tegen hem gelegd worden en pleit om vergeving bij de Vader. Voor alle beledigingen die wij hem aandoen. Hij bidt heden dat onze zonden mogen wegzinken in die onmetelijke zee van eeuwige vergetelheid. Het staat dat de Heere zeide tot de Satan, de Heer, schuilt u, gij Satan, de Heer, schuilt u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Christus beantwoordt al die aanklachten van de duivel.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 Er zijn vier pilaren van het rechtvaardigende geloof. Christus dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn voorbidding. Het tweede voorrecht dat een christen komt door de vlek van uw zaligheid zal voleindigen En dat hij u eens veilig zal leiden in de zalige eeuwigheid. Hij zal allen zalig maken die door het geloof tot hem gaan. En daarom is het onmogelijk dat hij uw zaligheid niet voltooien zal. Het de derde voorrecht dat door de voorbeden van Christus aan iemand geschonken wordt is. Dat hij mag overreed en overtuigd zijn van Christus' oneindige liefde tot hem. O christenen, is dat geen hartroerende overweging dat Christus... Tot zo'n laag te afdalen, om een ambt op zich te nemen en bij God tussen te treden voor ellendige zondaren? Hij verschijnt niet gelijk de priesters onder de wet, eenmaals jaar om verzoening te doen bij God, maar hij staat gedurig voor God om voor ons te bidden vierde voorrecht wat een christen krijgt door de voorbidding van Christus voor hem is dit. Het is een krachtige bemoediging om tot een vader te gaan en tot hem te bidden. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk de zonen gods. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. O zondaren, ik wil u deze twee vragen stellen. Een eerste vraag: welk onuitsprekelijke liefde is dit dat hij het werk van onze verlossing op zich wilde nemen? Dat gericht hemel kwam om voor u te sterven? Hij was gewillig om drie dagen in het graf te liggen, opdat wij door alle eeuwen eeuwigheid in de hemel bij hem zouden zijn. Hij was gewillig om een kroon van doornen te dragen, opdat wij een kroon van onvergankelijke en onverwerkelijke eeuwige zaligheid zouden dragen. Hij was bereid en gewillig een purpere mantel der schande te dragen. Opdat wij eens zouden bekleed zijn met zijn gerechtigheid als met een sierlijke mantel. Christus was gewillig om de beker van de toren Gods leeg te drinken. Opdat wij mochten drinken die zoete hemelse troost van de Heilige Geest. Wanneer wij eens zullen komen in die gezegende stad van het nieuwe Jeruzalem. Welke wonderbare en weergeloze neerbuiging was dat van hem, dat hij die God was, eens wezens met een vader, dit alles wilde leiden voor zulke ongelukkige en ellendige zondaren als wij zijn. Er is deze tweede vraag die ik u ook nog wilde stellen. O, zondaren, wat zou van u geworden zijn? Zo Christus was gestorven voor gevallen engelen, maar niet voor u. Dan zouden we ongetwijfeld al onze dagen moeten leven in bitterheid des geestes. En zullen de engelen in de hemel ons dan niet verachten ...wegens onze dwaasheid in het versmaden en het lichtachten van zulke dierbaren zalig maken die het werk van onze verlossing volbracht heeft... en de zaligheid gekocht heeft... met een dure prijs... met zijn eigen dierbare bloed. Een laatste voorrecht dat een christen krijgt... door Christus' voorspraak voor hem is dit. Het is een deur van hoop... dat hij eens een volkomen overwinning zal behalen over al zijn zonden en zijn lusten en verzoekingen... waartegen hij nu borstelt. O christenen en verwachters van de eeuwige zaligheid... verlangt u dan niet naar die gezegende dag... wanneer u dat overwinningslied zult zingen... Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Na die dag wanneer de geest zal zeggen... Kom... En als de bruid zal zeggen, kom, zullen wij, de arme, moeestredenen, gevangenen der hoop, dan ook niet zeggen, kom, ja, kom, gezegende Heere Jezus, ja, kom haastelijk. O, zult ge niet verlangen naar die dag, wanneer er duizenden zullen zijn die u zullen toeroepen, kom. En als er tienduizenden u zullen toeroepen, Kom, ja, kom. O, laten alle lieflijke gedachten over die naderende dag... wanneer u de eeuwige bezittingen zult binnentreden... in die gezegende stad hierboven... laten die gedachten uw harten hier verkwikken. Ik herken dat we in verlegenheid gebracht worden... Als men mij de vraag zou stellen, wat zullen de gedachten van een christen zijn? Als hij bovenkomt en voor het eerst zijn ogen zal opslaan en dat onbevlekte lamme gods, Jezus Christus, in zijn heerlijkheid zal aanschouwen, zal hij het meeste lief hebben of het meeste bewonderen? Of het meest loven of zich het meest verblijden. Ik weet het niet, wat een christen het meest zal beoefenen, wanneer hij verheven zal worden tot zulke oneindige waardigheid, om voor eeuwig met Jezus Christus en bij Hem in de hemel te zijn. Dit weet ik zeker. Ze zullen een allerzoetst en een allerdierbaarst werk hebben. Ze zullen een alle en uitnemende oefening in de hemel hebben. Ze zullen eeuwig het lam aanschouwen dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Maar ik weet niet of liefhebben hun voornaamste werk zal zijn... wanneer hun toegestaan zal worden hem te zien gelijk hij is. Wanneer hun ogen verkwikt worden met het gezicht dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is... Of dat ze het meest verblijdt en in verwondering zullen wegzinken. Wanneer ze niet zullen kunnen begrijpen dat zij zo onwetend omtrent hem geweest zijn toen ze op de aarde wandelden. Wanneer ze dan ten volle zullen verstaan zijn oneindige heerlijkheid en een hoge kennis zullen gekregen hebben van zijn majesteit. Of het kan zijn dat ze het meeste bezig zullen zijn in hem te loven en te prijzen. Wanneer in blijdschap en licht... de volle blijdschap en het licht hun ziel zal binnenstromen. En die zal weer uitstromen in lof en dank en bewondering en aanbidding. Dus we kunnen op deze vraag niets met zekerheid vaststellen. Maar al deze werkzaamheden samengenomen... Dat zal ons werk eens wezen. Neer de Heer ons zal toestaan te drinken... uit die zuiver rivier van eeuwige troost des geestes. En dat we alle denkbare zaligheid eeuwig met Christus zullen genieten. Storeloos, eindeloos in zijn gemeenschap zullen verkeren. Nu, we zullen hiermee besluiten... O, laat u overreden om te verlangen naar die gezegende dag wanneer Christus zal komen en hij u tot zich zal opnemen. Ja, laat die gezegende dag aanbreken en laat alle andere dagen wegvlieden. Amen. Eindig met dankzij Grote en aanbiddelijke, Heer Jezus... een dierbare voorspraak aan de rechterhand van uw Vader. We zitten en staan hier als voor uw aangezicht... als een hoopje een goddeloze zondaren. Zou u nog mee ons te doen willen hebben? Zou de kracht van uw voorspraak nog ten goede mogen zijn... voor één van ons, hoewel we het allen zo nodig hebben... En voor allen van u afsmeken. Och, we zijn zo weinig geïnteresseerd in onze eigen zaligheid. Het is tot onze schande dat we het voor u beleiden. En als we er belangstelling in hebben en naar zoeken, dan zoeken we het zo dikwijls verkeerd. We zoeken het zo dikwijls in een verkeerde weg. Verzoen het, o Heere, en geef dat wij het kracht van die voorspraak... We mogen genade vinden in de ogen uw vaders. Daartoe mocht u ons dan verder in deze dag willen gedenken. En vanaf nu en voor eeuwig voor uw rekening nemen. Om het eigendom van de Zoon van God te mogen zijn. Verzoen het onze zegende waarheid. Uw naam tot eer. Onze ziel tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot psalm 72 het laatste vers. Heerlijk geloofd worden zijn namen tot in der eeuwigheid. De landen moeten vol zijn samen van zijn heerlijkheid.